Open nu de spaar online rekening met een rente van 2,9% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Hoe aangrijpend en tegelijk hilarisch kun je schrijven over een moeizame vriendschap? JJ Voskuil deed het in De buurman, zijn laatste roman. Het boekenweekboek bij Uitstek, nu in de boekhandel.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 Het is bijna twee minuten over zeven. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het luchtvaartthema park Aviodroom in Lelystad wordt overgenomen door de Libema-groep uit Rosmalen. Dat meldt omroep Flevoland. Libema wil het bericht niet bevestigen, maar geeft morgen wel een persconferentie. Libema exploiteert verschillende attractieparken en vakantieparken, waaronder Beekse Bergen en Autotron Rosmalen. Aviodroom werd in november failliet verklaard. Het themapark gaat mogelijk al met Pasen weer open. De grote treinstoring rond Amsterdam en Schiphol is veroorzaakt doordat de computers van ProRail uitvielen en het niet lukte om over te schakelen naar het backup systeem. Dat komt volgens ProRail door een fout in de software. Door de storing konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het probleem was na even na half negen vanmorgen verholpen. Daarna duurde het nog uren voordat de problemen voor reizigers enigszins afnamen. Nog altijd rijden in de Randstad minder treinen en de NS verwacht dat dat de hele avond zo blijft. De Nationale Recherche heeft in Amsterdam een vrouw aangehouden... die wordt verdacht van het financieren van terrorisme. De vrouw van 25 zou geld hebben ingezameld... en naar het buitenland hebben overgemaakt. Daar zou het geld zijn doorgesluist... naar mensen die betrokken zijn bij de jihad. Om welke landen het gaat, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam... die heeft bepaald dat de vrouw nog zeker twee weken vast blijft zitten. Wethouder De Greef uit Wassenaar heeft aangifte gedaan tegen drie raadsleden die hem beschuldigd hebben van seksuele intimidatie. Hij maakte dat bekend na de presentatie van een onderzoek naar wat is bekend geworden als de Wassenaarse seksrel. De intimidatie zou hebben plaatsgevonden tijdens een borrel op het stadhuis, maar de onderzoekers concluderen dat er geen bewijzen zijn voor het incident. Het weer. Vanavond is het helder, de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 4 graden. Morgen veel zon, het wordt dan 16 tot 19 graden. Ook de dagen daarna blijft het mooi lenteweer. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. De spits zit er bijna op. Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam. Voor Knopend Muidenberg 3 kilometer. Langere file op de A4 naar Amsterdam. Daar staat 6 kilometer tussen Leidschendam en Zutroude Dorp. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad, voor de Koentunnel, 3 kilometer. En op de A28, Utrecht naar Amersfoort bij de afrit en Dolder 3 kilometer na een ongeluk. En daar is de rechterreis ook afgesloten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u onder andere over boetes bij overtreding van arbeidsmarktregels. Vraag hem nu aan op Randstad.nl. Zondag 22 april is het weer zover.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 Cinema. Cinema. Cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film La Disparition de Julia op TV5Monden. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5Monden.com. TV5mond. Bekijk ons verhaal op adnongardies.nl van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goed en avond. Geloof het of niet, maar de Amerikaanse politiek probeert vanaf komend najaar het populisme in te dammen. <laughs> Terwijl Nederland dat populisme juist importeert, plus het daarbij hoerende wantrouwen tegen alles wat anders is. En de vraag is of wij misschien iets van de Amerikanen kunnen leren. En daarop probeert onze gast een antwoord te geven in zijn boek De Grote Amerika Show. Hier is Tom-Jan Meijers. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag 22 maart... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. En we zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Wilt u reageren op deze uitzending? We gaan het onder andere hebben over populisme, zowel hier als in Amerika. Doe dat dan via onze website, het gastenboek van radiokunstof.nl. Radiokunststof.nl. Als u iets wilt vragen aan, uh, aan de chef Den Haag Tom-Jan Meus... Uh, van NRC Handelsblad, NSC Next ook. Dan uh, kom op met die vragen en liefst zo snel mogelijk... dan kunnen we dat dit uur nog behandelen. Welkom, Tom-Jan. Goedenavond. Leuk dat je er bent. Je bent chef uh, redactie NSC Handelsblad. Was zes jaar correspondent voor de NRC in Amerika. Uh, je hebt een boek geschreven over het populisme en het wantrouwen in dat land. De Grote Amerika-show heet dat boek. Een boek waarin je moeiteloos het verband legt... tussen populisme in Amerika en hier in Nederland... En dit boek komt, ja, is eigenlijk net uit. Uh -huh. uh, in de week dat de meest populistische partij van Nederland, de PVV... volop in de belangstelling staat. Ja. Is dat nou gewoon mooi toeval of hoe zit dat? Een schitterend toeval is het. Ja? Het, het, het toeval is nog mooi, omdat ik zat... Uh, ik ik verslaat sinds twee maanden, tweeënhalve maand, de Nederlandse politiek. En ik ben dus lang weg geweest en dan... Is het toch werkelijk zo dat je vrij veel mist van wat er in zo'n land gebeurt? Dus ik en ik, dat bedoel ik niet koket, maar er zijn nog steeds vrij veel kamerleden die ik niet uh, herken, omdat ik ze domweg nooit eerder had gezien. En uh, ik moet dus heel erg wennen uh, aan mijn nieuwe baan en de nieuwe werkomgeving en alles wat je yeah. hebt. Ja. Yeah. Um, maar dit onderwerp heb ik gevoel voor ontwikkeld in Amerika. Dus dit. dit het past mij wel, dit vind ik... Uh... Ja, dat pas je wel. Je ja. hebt gewoon deze week ervoor gezorgd... dat je een aantal zeer onthullende verhalen in, in de krant had... over de hele kwestie van Hero Brinkman namelijk. En, uh, want afgelopen week, uh, laten we die week nog eens bekijken... maandag kwam, uh, kwam je in NSC met een verhaal over de turbulentie binnen de PVV. Mm -hmm. Hero Brinkman rebelleert, schreef je toen. En diezelfde middag stapte Hero Brinkman uh, uit de fractie. S avonds schoof hij aan bij Paul en Witteman en toen vertelde hij dit... Op het moment dat er grote bedragen uh, in omgang uh, zijn, dan vind ik wel dat je terecht, net zo goed als de, ik dat vind als er een uh, groot bedrijf een ton geeft aan een politieke partij in de Tweede Kamer in Nederland, vind ik ook dat je daarnaar moet kijken op het moment dat grote lobbykantoren grote bedragen vanuit de Verenigde Staten uh, uh, doneren aan, uh, aan een stichting uh, van de PVV. En daar, daar hebben we het dat, over. Ja. Uh, ja, ik heb stellig de indruk dat het inderdaad D gebeurt, ja. En wat voor bedragen gaat het dan? Dat uh, kan ik u niet vertellen. Wat, wat? voor bedrijven gaat het dan? Uh, lobbykantoren. En waar werd dat geld voor gebruikt? Dat kan ik u niet vertellen. Geheim. Nou ja, ik heb een vermoeden, maar dat kan ik niet bevestigen. Uh, is uw vermoeden bijvoorbeeld bevestigen. dat daardoor het proces Wilders mee werd gefinancierd? Ja, maar een uh, het is niet verstandig om een vermoeden uh, naar, naar buiten te brengen. Ja, maar dat was mijn vermoeden in dit geval. Ja, dat snap ik. Dat ik, dat ik is ga dat niet bevestigen. U mag elke vermoeden zijn. Dus u sluit, sluit niet uit dat daar het proces Wilders mee bekostigd is? Uh, dat sluit ik niet uit. Wist jij dat hij s'avonds hiermee naar buiten zou komen, met, met dit aspect daarvan uh, wist ik niet, maar het verraste mij totaal niet. Ik zeg het omdat... Uh, toen ik twee weken uh, in Den Haag was... toen werd de wet partijfinanciering... Nederlandse politieke partijen of zoiets ja, uh, behandeld in de Kamer. In januari kamer. was in januari. het. En toen heb ik over dit aspect geschreven. Want het was dezelfde heer Brinkman in het nieuws. En toen, toen uh, stelde hij zich te weer... <coughs> sorry tegen die wet... omdat hij vond dat... die wet die regelt dat giften aan politieke partijen openbaar moeten worden... En hij had daar bezwaren tegen, want dan zouden Henk en Ingrid... met naam en toenaam in openbare registers terechtkomen. Omdat ze een, enkele duizenden euro's... Dat is een zakcentje, ja. ja. En uh, ik wist toen al, en dat staat in, uitvoerig in mijn boek... Uh, hoe het werkelijk zit. En toen heb ik op de, in de krant ook uitvoerig beschreven... Uh, wat voor bedragen er omgaan. Toen heb ik een voorbeeld genoemd van één donoravond waarop uh, uh, een toespraak van Wilders 75.000 dollar oplevert. Ja. En, uh, of omzet eigenlijk, want er zijn ook kosten aan... In ieder geval, aan dat type bedragen moet je, moet je denken. En in het boek staat, uh, ik zeg het hele netwerk waarmee Wilders op het gebied van fondsenwerving in Amerika werkt. Ja, gaan we zo eventjes uh, nader op in hoe, hoe dat dan eruit ziet, dat netwerk. Hoe, hoe was het voor jou om te zien dat na die uitzending van Pauw en Witteman... de volgende dag de kranten vol stonden alsof het nieuws was, terwijl ik het toch echt een maand ervoor al in NSC-handelsblad nou, had gelezen? Nou ja, die dingen gebeuren. Ja. Okay, ik Kijk, ik heb zelf, uh, dit onderwerp fascineerde mij totaal. Ik heb een achtergrond als onderzoeksjournalist. Mm. Ik. Uh, als correspondent en dan kun je, heb je vaak geen tijd om onderzoek te doen, omdat je het nieuws van de dag en dat is in Amerika al vaak vrij veel moet coveren. Uh, maar dit onderwerp had ik van, had ik, heb ik altijd geresearched op ouderwetse manier. Dus ik heb daar in het, het centenverleden in de krant Vrijheid Vroeger over geschreven en ik heb dat in dit boek met een aantal nieuwe feiten erbij uh, uh, samengevat. En dan, wat je dan krijgt is een netwerk van uh, seculiere, uh, vaak joodse Amerikaanse conservatieven die Wilders eigenlijk al een paar jaar gebruiken... voor iets wat zij in hun eigen politieke partij, namelijk de Republikeinen... niet voor elkaar krijgen. Omdat en... het not done is hè? om, om zo'n radicaal standpunt in te nemen... als Geert Wilders, beschrijf je in je boek. Absoluut. Dus wat daar gebeurt, is dit. Uh, 75 van de Amerikanen is... Actief religieus, dus die gaan naar de kerk of die, hebben een, die zijn aangesloten bij een religieus. Uh, uh, die, zijn, die hebben een religie. En daardoor is het voor elke leidinggevende politicus uh, onmogelijk om religiekritiek te hebben. op de wijze waarop dat in Nederland met de islam volkomen uh, geaccepteerd is geraakt. Je kunt in Amerika, als jij een kan, kans wil hebben als politicus. kun je niet zeggen de islam is een gewelddadige politieke ideologie. Als je dat doet, dan ben je als, ook als republikeins-politicus. Uh, kansloos. Een achterlijke cultuur... en dat soort termen die we hier wel horen... die hoor je daar dus ook nou niet. Die, die, termen, die dingen hoor je allemaal. En er zijn kleine regio's in Amerika... waarmee je ook... Uh, congreslid kunt worden met dat soort termen. Maar als je een landelijk politicus wordt... als je bijvoorbeeld president wil worden... dan zeg je dat nooit. Dan zeg je ook als je Romney heet... als je Bush heet, als je Cheney heet... dan zeg je de islam is een religie van liefde. Ja. Dat zegt een republikeins politicus. Nou, als jij... Uh, vindt dat er islamkritiek nodig is, en je bent een republikein... dan heb je dus een buitenstaande nodig, laten we zeggen Geert Wilders... die dat verhaal komt vertellen, want jij kunt dat zelf niet doen. Die rol heeft Wilders heel slim overigens gezien voor zichzelf. Hij heeft, dat, uh, hij heeft daarmee een naam gemaakt in een kleine kring. En hij heeft ook gezien dat dat geld waard is. En hij is op grond van toespraken die hij hield... Is, of, of met de toespraker die hij hield, is hij geld gaan ophalen. En fitna, die film van een paar jaar geleden... was, uh, was ook een belangrijke doorbraak voor hem. En, en uh, daar heeft hij een netwerk op gebouwd. En dat is een, een, uh, een, uh, een, een, een belangrijke inkomstenbron voor hem geworden. Ja, dat netwerk wordt vandaag dan in de kranten wordt, wordt, wordt, uh, benadrukt. Je ziet op internet nu ook opeens de foto's staan van de, van de weldoeners. Dat ja. zijn vier mensen om wie het draait? Nou, dat zijn de mensen die dat regelen. Dus dat zijn niet, niet noodzakelijk mensen die het ook geven. Want, want die systemen werken in Amerika zo. Jij moet uh, een, een, uh, een, een netwerk uh, uh, uh, bij elkaar kunnen brengen. Ja. Voor, dus mensen, uh, de, de, de, kijk, de allerbelangrijkste is hier is een vrouw die vrij weinig nieuws wordt. Dat komt, die heet Joyce Tjernik. Dat is een vrouw die een, uh, een, een kapitaalvermogen heeft dankzij het feit dat haar man een aantal jaar geleden haar, zijn bedrijf heeft verkocht. En die uh, speelt een cruciale rol in allerlei. Um, uh, um, uh, conservatief protest in Amerika. Bijvoorbeeld het verzet tegen de, wat, wat is gaan heten de Ground Zero moskee Twee jaar geleden, waar Wilders ook heeft gesproken. De moskee die er toen kwam. Ja. De, de, dat verzet, die, dat activisme is in hoge mate door haar gefinancierd. En, en diezelfde vrouw, nou, die heeft honderden miljoen op de bankrekening staan. Die, uh, die helpt Wilders actief bij het uh, samenbrengen van kapitaalkrachtige mensen. in dit geval in Californië, die naar Wilders komen luisteren. En op grond daarvan wordt uh, geld ingezameld. Ja. Nou beschrijf jij die hele gang van Wilders naar Amerika. En ook hoe hij daar eigenlijk min of meer opgeleid is. Hoe hij de trucs en de technieken die in, in het politieke ja. systeem... en in het politieke leven van Amerika heel gebruikelijk zijn... Ja. hoe hij die, die eigenlijk allemaal uh, over heeft genomen. Is hij een goede leerling? Ja, hij, is, hij is op dat gebied uh, geniaal. Ja. Leg eens uit wat Wilders doet. Wat hij opgestoken heeft van het Amerikaanse... Politieke leven. Eén ja, vraag, kijk wat fascinerend is: als jij in Amerika werkt, als aan NSC, dan krijg je om het, elk jaar krijg je al een paar uh, campagne medewerkers van een partij op bezoek. die komen politieke strategie leren. Dat, is echt een, uh, dat doen alle politieke partijen. En die mensen komen allemaal en gaan terug naar Nederland en hebben het niet door. Wilders gaat, komt, is in zijn eentje gekomen en heeft het systeem volkomen doorgrond. Wat is het verschil dan tussen degene die het niet doorhebben en Wilders? Waar zit het hem in? Het belangrijkste is uh, zijn twee dingen. Het eerste is, je moet doorgronden dat... De Amerikaanse politieke middelen die werken alleen als jij bereid bent totaal te polariseren met je tegenstander. Dus als je, zoals Wilders doet, durft en kunt te zeggen dat al je tegenstanders woorden als verschrikkelijk en afschuwelijk en eh, grote woorden kortom willen gebruiken, totaal polariseren. Ruzie maken, moet je eigenlijk. Nou ja, je kunt zeggen ruzie maken eh, zodanig dat je weet dat je opponenten woedend worden. Want als je weet dat je opponenten woedend worden, dan zullen ze reageren, zullen ze jou bestrijden. En als je een populist als Wilders bent, dan representeer je een wantrouwende achterban. En die wantrouwende achterban wordt in zijn wantrouwen bevestigd als de andere partij jou aanvalt. Want dat, dat, dan, dan, dat garandeert jou eigenlijk aandacht, ja. dus dat maakt, dat maakt je belangrijk. Dus de politieke les, dat is les 1. Je moet controverse creëren. De hele je, tijd? Je moet, ja. Je moet voortdurend dingen zeggen die eigenlijk niet kunnen. Dat is les 1. En het tweede is, je moet nederlagen organiseren voor jezelf. Dus je moet standpunten innemen waarvan je eigenlijk op voorhand weet... dat, ze, dat de uitvoering ervan onhaalbaar zal zijn. Want ook dat bevestigt jouw achterban, die wantrouwend is, in zijn wantrouwen. Dat zijn de twee elementaire componenten van Hoe, de... hoe, hoe, hoe creëer je je eigen nederlaag? Een polenmeldpunt. Dus dan, dan weet je, hier wordt... Om te beginnen, progressief Nederland, maar eigenlijk ook gematigd Nederland. Boos, zo niet woedend over. Europa doet mee. Dus de woede woedend. heb je alvast binnen? Heb je binnen. Je weet dat, dat het effect van dat meldpunt, Want dat, wat is het, een website, uh, uh, nagenoeg nul zal zijn. Want ja, mensen kunnen daar klachten indienen en wat dan? Er gebeurt voor zover wij weten nagenoeg niets mee. En, en zelfs dan, ik bedoel, ze zouden gepubliceerd worden, dat is het maximale wat ze kunnen doen. Er is verder geen politiek draagvlak voor enige maatregel of zoiets. Met andere woorden, je, je creëert heel veel aandacht, heel veel woede. Er verandert niets, behalve dat jouw kiezers worden bevestigd in hun wantrouwen... tegen de politieke en maatschappelijke instituties. Hoe kan het dat Geert Wilders uh, dit allemaal prachtig oppikt in Amerika... thuiskomt en dat het allemaal tot uitvoert, ten uitvoer brengt... En alle andere politici, want het schijnt, lees ik in je boek... dat de PvdA ook heel veel in Amerika komt kijken hoe het wel en niet moet. Die komt dan terug en die komt helemaal niet met. Sterker nog, die, die, die zoekt iemand, bijvoorbeeld Job Cohen als partijleider... Die, die altijd zal zorgen voor consensus en juist niet doet... niet ruzie zoekt of niet polariserend nou, euh, bezig is. En de maar, boel bij elkaar wil houden. Ja. Nou kijk, Als je de boel bij elkaar wil houden, dan moet je niet naar Amerika gaan. Dat heb ik ook wel eens gezegd tegen van die mensen die in Amerika langskwamen... als je de boel bij elkaar wil houden... dan moet je in Amerika gaan om politieke techniek of strategie te leren. Want alle politieke tactieken en strategie die in Amerika omgaat... die daar interessant is om uit te voeren... die gaat ervan uit dat jij bereid bent, zoals alle Amerikaanse politici doen... totaal te polariseren. Een Amerikaanse politicus gaat er een campagne binnen. Die begint eraan. En uh, een campagne in Amerika die bestaat er globaal uit. Dat jij jouw opponent, daar heb je er meestal maar één van elke dag zo hard mogelijk in zijn gezicht ramt. Keihard raken. Dat staat en, zeg maar op je hoofdkussen geschreven. Zo doe je dat. Je en, wordt wakker en je gaat ja, rammen. En je, en, en, en, je mobiliseert mensen om je heen... Ja, je, die de hele tijd via, via Twitter, via Facebook... via alle sociale media, maar ook alle andere kanalen... Ja. Tegenstand. En in dat systeem kan dat, want je hebt twee kandidaten. De een wint, de ander verliest. Winner takes all. Uh, de, degene die verloren heeft, die zie je nooit meer terug in het algemeen. Dus dat kan heel goed. Nederland heeft een ander systeem. Als je in Nederland verkiezingen wint, ben je nog steeds tot op zekere hoogte relevant. Want je blijft altijd met zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Dus je kunt volgens de oude gewoonte waar, waar Cohen, waar de Partij voor de Arbeid, de CDA en in zekere zin ook de VVD in, in leven kun je niet werken volgens het systeem waarbij je je tegenstander... In tijdens de campagne permanent keihard voor het gezicht slaat. Dat kun je niet doen, want je moet later door met die mensen. Je moet ermee samenwerken. Dus je zoekt consensus. Right. En Wilders die, die heeft afstand genomen van dat uitgangspunt van hele politiek. Die is uh, om zich heen gaan slaan. Sterker nog, die wil helemaal niet eens weten misschien hoe de hazen lopen in Den Haag. Althans, in ieder geval, hij distantieert zich van de hazen. Hij, kijk, tactisch en strategisch distangeert hij zich van dat hele... Uh, strate strategisch uitgangspunt. Maar in, kijk, vervolgens neemt hij natuurlijk wel deel aan de politiek... omdat die, die coalitie gedoogd, dat zet hem ook in een ingewikkelde spagaat. Maar, maar tactisch en strategisch doet hij iets... wat geen Nederlandse politicus voor hem heeft gedaan. En het is zeer Amerikaans. Het feit dat hij bijvoorbeeld nooit in een programma als... wou en, <lacht> en Witteman, en ja. Witteman zit. Dat is dus strategisch eigenlijk heel sterk. Want daarmee suggereert hij een vijand... Ja, kijk, dat is waar. Maar ik denk ook wel dat hij. Ik denk dat hij iets anders speelt. Het is voor hem, hij heeft zoveel met deze strategie. Zoveel. Kijk, in Den Haag, dat is een van de dingen die mij erg is opgevallen sinds ik daar terug ben. Is een, is een obsessie voor Wilders. En de mensen zijn totaal geobsedeerd door die man. Dus hij heeft zoveel. Uh, uh, uh, uh, Belangstelling, er is zoveel belangstelling voor hem... dat ja, hij hoeft eigenlijk niks meer te doen. Al elk individueel media-optreden dat hij doet... is bijna al een risico. Terwijl hij kan met Twitter en een persbericht... en, uh, en uh, een paar keer Rutger... Uh, kan die al bereiken wat hij wil. Dus Rutger is dan Rutger Kastriker? Ja, die is, die, daar is hij altijd beschikbaar voor. Ja, ja. Ja. Oh, ja, dat, hoort ook, dat, dat is verstandig ook? Ik bedoel, dat, ja, dat kan ik, ik, wat dat nou beweegt, kan ik, ik, kan ik eigenlijk niet beoordelen. Nee. Het valt mij op, want er is, eens per week op dinsdag... is er zo'n soort schoolpleinsfeertje in de Tweede Kamer... en dan komen al die politici en dan is het Rutger ook altijd... en dan is Wilders... Eigenlijk altijd beschikbaar voor... Kijk, als ik als NRC-journalist hem een vraag zou stellen... Dat is een zinloze zaak. Hij zou je... Zou... Oh, je stel je, mensen... je wel eens, probeer wel eens een vraag nou, te stellen. Nou, weet je, dat zijn duidelijk cameramomenten. Dus het is een beetje naïef om daartussen te gaan staan. Die mensen die willen voor die tv... En als jij als bent, dan ja. ben je natuurlijk totaal geschikt... Ja. Voor hun belangstelling op dat moment. Even weer terug naar die hero Brinkman... Ja. Want Hero Brinkman, die was toch heel zichtbaar in, ja. in de PVV. Ja. En ik krijg zomaar de indruk dat hij die cursus Amerikaanse politiek niet goed heeft doorlopen. Klopt die analyse? Ja, of die, nou ja, analyse. ja kijk, ja. Uh, ik heb er veel dingen over geschreven. En, en ik zal er aan het eind van deze week nog een, een stuk over schrijven. Dat heb ik vandaag geschreven, dat dus komt zaterdag aan de krant. En, uh, Wat is de portée daarvan? Je al iets, uh... Nou ja, ik kan er dit van vertellen dat uh, ik was goed geïnformeerd deze week en dat dankte ik aan het feit dat ik afgelopen maandagmiddag, dat was de dag voordat hij aftrad, uh, een aantal uren met hem heb zitten praten. Drie, als ik goed geïnformeerd ja, ben. Ja, drie. <laughs> ja, dat klopt. Waar, waar ging het over die drie uur? Nou, over wat aan de hand was. En uh, dat was een off the record gesprek. En uh, het was op dat moment toen ik bij hem wegreed, want het was in zijn boerderij in de kop van Noord-Holland. Uh, dacht ik, schat ik de kans? Ik zat klein in. Nou, ik wist het niet zeker. Ik wist niet. Toen ik aan naartoe ging, was ik vrijwel zeker dat hij, want ik had hem eerder die ochtend telefonisch gesproken, was ik vrijwel zeker dat hij af zou treden. En toen ik wegging, twijfelde ik daaraan. En daaruit blijkt dat het voor hem geen uitgemaakte zaak was dat hij dinsdag de PVV zou verlaten. Hij was er. Er waren mogelijkheden voor Wilders om hem in die partij te blijven, te houden. Om hem in die partij te houden als hij iets serieuzer was genomen in... In zijn kritiek in zijn op kritiek... de manier waarop dat polen was gepresenteerd. was dus eigenlijk een vrij ongeschikt punt. Hij had over dat polen een discussie in de partij gevoerd. Die had hij verloren. In de fractie was nog iedereen... Uh, het buit gewoon enthousiast over de manier waarop dat polenmeldpunt uitpakte in de publiciteit. En ja, zoals ik net heb uitgelegd, dat was heel logisch eigenlijk. En ze, hebben, ze stegen ook in de peilingen sinds dat gebeurde. Dus, uh, maar hij, was, hij had er inhoudelijk bezwaren tegen. En hij had die discussie gevoerd en verloren en had vervolgens gezegd... maar ik wil niet dat dit nog een keer gebeurt in die zin dat het wordt aangekondigd... zonder dat ik er iets van weet. Uh -huh. Dus hij had eigenlijk een hele kleine eis over van alles wat hij uh, aan bezwaren had. Namelijk, kan, nou, kan ik nou de volgende keer, als er iets weer gaat spelen... Uh, van tevoren geïnformeerd worden? En hij ging dat inbrengen dinsdagochtend in de fractie van de PVV... Dat was zijn plan en als hij die toezegging zouden doen... was hij in de fractie gebleven. En wat Wilders, uh, en dat heb ik gisteren in de krant beschreven... Uh, samen met de collega Dirk Stokmans... Uh, uh, wat aan, de, de fout die Wilders heeft gemaakt... is dat hij het onderwerp van de agenda heeft gehaald. Waardoor Brinkman de, het idee kreeg... Uh, ik word niet serieus genomen, uh -huh. ik word afgebluft, ik word in een hoek gezet... Wat feitelijk ook zo is. Natuurlijk. Wat feitelijk het geval was. En eh, daarmee, en, eh, kortom, om terug te komen op je hoofdvraag. Dit was eigenlijk gewoon uh, persoonlijke animositeit. Dit was een. Twee mensen die. één die, man, in dit geval Brinkman, die zich volkomen. Uh, Genegeerd en eigenlijk. Dat ja, is ook... gewoon een apenrotskwestie. Ja, ja, ja. Wie zit er bovenaan? Ja, ja. Nou, daar hoeven we niet lang over nee. na te denken. Geert zit bovenaan. Ja. En Hero Brinkman zit niet bovenaan. Die nee. zit nu trouwens helemaal beneden, denk ik eerlijk gezegd. Ja, ja. Oké, okay, dan hebben ze een paar zetels nu verloren in de pols. Zo mm -hmm. so wordt. Ja, nou, ik denk ook. Ik, kijk, voor uh, Wilders hoeft het geen ramp te zijn. Maar er zitten wel twee dingen aan vast die het voor hem wel ingewikkeld maken, geloof ik. Het eerste is. Um, Wilders heeft altijd een grote mond gehad... over problemen bij andere partijen, bij het CDA. En uh, dat wordt ingewikkelder... omdat mensen nu vrij gemakkelijk terug kunnen wijzen... dat hij ook problemen heeft. Uh, de coalitie is feitelijk zijn meerderheid in de Kamer kwijtgeraakt. Mm -hmm. um, en, en, uh, uh, en is nu op een merkwaardige manier zeer afhankelijk geworden... van dezezelfde hero Brinkman. Kortom, hij heeft zijn probleem dat persoonlijk van aard is met deze man, niet opgelost. Sterker nog, hij ook dus heeft zijn afhankelijkheid van deze man vergroot. Dus het is ook... Het is, een, het is een uitzonderlijk geval in die zin... dat eigenlijk Wilders een gro grote tactische en strategische fout is ja. gemaakt deze week. Hoe uh, kan het, want dat vraag ik me dan af als journalist... dat jij in de positie bent geraakt om binnen een paar weken... blijkbaar aan huis bij Hero Brinkman drie uur te mogen komen praten? Ja, gewoon bellen. Het is, het is niet anders. Ik maar is niemacht... het dan als ik bel dat ik ook mag komen, denk ik. Ik, ik, Als je op het goede moment had gebeld. Ik, wel, ik weet het niet. Ik, ik, wat er gebeurde was dat ik... Daar uh... zit niks heroïs aan in het nee. verhaal? Nee, het, absoluut niet. Het, was, het is echt zo, Ik kende hem. Ik had, was hem in de... In die, in die, in die, in die kwestie met die partij waar we het eerder over hadden... was hij de woordvoerder. Mm. Dus toen had ik hem in de wanden zoals dat gaat, weleens gesproken. En toen had ik een stuk over geschreven. dat was hem wel opgevallen. Maar dat was alles. Ik had niet... Ik had verder geen... Ik was nooit, ik had nooit een echt gesprek met hem gevoerd. Mm -hmm. een kleine, dus, maar toen ik hem maandag belde... was het wel zo dat ik geïnformeerd was. Dus ik wist wat er speelde van andere mensen die mij zondag hadden geïnformeerd. Mm -hmm. En dat heb ik ook beschreven in de krant, deze week. Want er waren mensen uit de coalitie. Er loopt een tussenformatie, er worden bezuinigingen... of extra, afspraken over extra bezuinigingen worden gemaakt. Ja. En die mensen waren bezorgd, merkte ik zondag, over wat er bij de PVV gaande was, omdat zij uit die kring het signaal kwam... dat dit verkeerd aan het lopen was. Oh. zo was ik op het spoor gekomen. Ja. Want ik ben geen... Ik, ik, kortom, ik kende hem niet. En uh, enfin, toen heb ik hem gesproken en toen heb ik duidelijk gemaakt wat ik ongeveer wist. Mag ervan... je eigenlijk niks meer uit dat gesprek vertellen? Omdat je dat off the record hebt gehaald? Nou, het stuk dat ik vandaag heb geschreven is het volgende. Dat, dat kan ik er wel van vertellen. Het is een uitzonderlijke situatie. Het is een beetje... Wat er is gebeurd, is dat het gesprek was off the record. Dus ik had jou dit eigenlijk niet mogen vertellen. Uh -huh. Maar omdat ik op grond van het gesprek van maandag van hem wist... dat hij het weliswaar voor mogelijk hield dat hij op zou stappen... maar het niet zijn bedoeling was op dat moment... tussen haakjes, misschien wel later... Eh, maar niet op dat moment, omdat ik dat allemaal wist... was de afloop van dinsdag hoewel van mij geen totale verrassing, mm. wist ik dat het ook niet nodig was geweest vanuit PVV-perspectief. En bij, uh, hij en ik zagen hoe dat verhaal in de media kwam. En, het, en toen we dat zagen, ben ik woensdag bij hem langs geweest, nog een keer. En heb ik gezegd, moeten wij eigenlijk niet de inhoud van het gesprek... dat we maandag hebben gevoerd uh, met, uh, met wederzijds goedvinden alsnog on the record verklaren. Ja. En wat is uh, als je dat in uh, tot twee zinnen samen kunt vatten het belangrijkste uh, waar ja, het gesprek over gaat, dan lezen we de rest in de krant wel. Um, ja, <lacht> ik moet. Uh, uh, het, het, het is een verslag van wat wij daar hebben, uh, van wat ik daar heb gezien en wat, wat hij me heeft verteld. En uh, lees het in de krant, ja, weet je, dan wordt het. Uh... Het is verkeersinformatie. ZEK aan de B-verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor naar de Berg, 3 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, verzoeten wouden 3. De A27, Gorkum-Utrecht, voor knooppunt rijn 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Knopend rijn en Afrit en Dolder staat 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is kunststof. En ik praat in Kunststof met Tom-Jan Meus. Hij is uh, chef van de Haagse redactie van NSC Handelsblad. Hij heeft afgelopen week een aantal grote verhalen geschreven... over de PVV, de kwesties, de turbulentie binnen die partij. Hij heeft een interview uh, gehad met Hero Brinkman... die afgelopen week zijn vertrek van de, uh, van de fractie uh, aankondigde. En hij uh, is me nou net aan het vertellen... dat hij maar waarschijnlijk niks wil vertellen... over uh, het laatste gesprek wat hij woensdag heeft gehad. Was dat ook weer in de boerderij in de kop van... Nee, hij was in de Tweede Kamer. Dat was op zichzelf een hele fascinerende setting. Want hij zat, hoewel hij uit de PVV was gestapt, was die, zat hij die nog in die gang waar die PVV-kamer oh, ja. zitten. Zijn pasje dus, schijnt het niet meer te doen, heb ik begrepen. Nou, dat soort dingen speelden zich toen. Ik, ik was, uh, dat staat in Surfer Zaterdag, maar dat is een uh, flauwe teaser. En, ja, ik was op het moment dat hij te horen kreeg naar welke nieuwe kamer hij ging en, en, en wat zijn. Uh, uh, en enfin, dat hij de verhuizing kon gaan voorbereiden. Ja. Zit er nog een beetje nieuws in dat verhaal? Uh, dat moet ik morgen nog bekijken. Oh, dus het moet... Uh, hij, hij, dus, kijk, ja, er zitten aanspraken dat... uitspraken in die hij doet. En ik ben, voordat ik hier naartoe kwam, ben ik, heb ik het stuk aan hem laten lezen... en heeft hij daarmee ingestemd dat ze het publiceren. En daar zitten misschien nog dingen aan vast. Die dat... Maar in principe is het meer een, het is, het is meer een achtergrond, een sfeerscherts... dan een hard ja. Denk jij dat hij nog een politieke toekomst heeft? Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, hij zou best... Uh, het is een uh, echt onvoorspelbare situatie, echt waar. Want hij kan op een eigenaardige manier heel belangrijk worden. Als die, omdat hij wilde. Omdat hij uh, de 76 e zetel is. ook omdat hij de 76ste zetel is. Mm -hmm. Dus voor een heleboel kwesties waar de SGP om, om, om religieuze motieven. Uh, nooit met het kabinet mee zou stemmen, is, kan hij vrij belangrijk zijn. Mm -hmm. Maar hij kan ook belangrijk zijn omdat hij niet wil meestemmen. Dus. Uh, en ja, de meeste mensen die uit zo'n fractie stappen... hebben een, uh, hebben een slecht... Uh, uh, daar loopt het slecht mee af. Maar de man wie zijn baas was de afgelopen jaren, Wilders... is ook uit zo'n fractie gestapt. En daar is het, zoals we weten, in ieder geval politiek gezien... vrij goed mee afgelopen. Dus je kunt het moeilijk zeggen. Vind ja. ik. Nog, nog één vraagje over deze kwestie. Want we hebben het over technieken en trucs. Hè. Tenminste, daar hadden we het over. Hmm. Wilders heeft die technieken en trucs... Heeft die, uh, geleerd uh, door goed te kijken in Amerika, mm -hmm. hoe dat daar gaat. Mm -hmm. Met, uh, hoe het populisme daar is gegroeid, mm -hmm. hoe, de, hoe, hoe het land volledig politiek gepolariseerd is. Mm -hmm. En dat heeft hij opgepikt. Heeft hij mee naar Nederland gebracht, heeft hij goed, goed uh, <laughs> ja. gebruikt. Ja. Nu hebben we bijvoorbeeld een nieuwe PvdA-leider, Dimilik mm -hmm. Samson. Ja. Heel anders dan zijn voorganger Job Cohen. Heeft hij dat talent? Nou, de PvdA heeft sowieso natuurlijk een, een traditie van uh, populisme. Daar, daar, daar, ik, dat, ik, het populisme. In mijn boek is populisme geen uh, afwijking. Want in Amerika is populisme in links net zo groot als in rechts. Ja, in dus alle de, kampen eigenlijk. Ja. Hè? En in Nederland is het natuurlijk met de SP evident. Maar de PvdA heeft in de jaren 70 het, ook een sterk polariserende... en populistische tendens in zich gehad. Dus het is niet een, een, een, een, een probleem dat zich aan een, op één vleugel bevindt. Nee, want dat beschrijf jij in, uh, in het boek. Het politieke klimaat van Amerika is eigenlijk gepolariseerd. Links, rechts, goed, fout. De uh, uh, uh, bottom line is eigenlijk: deugt niemand. <lacht> Iedereen acteert. Ja. Acteert zijn levensverhaal. Acteert zijn politieke statement. Het wantrouwen is eigenlijk de, de grootste deugd die je kunt hebben in ja, Amerika. Maar wat ik daar probeer te vertellen is dit. Kijk, wij hebben. Nederlanders zijn. Kom, hebben, hebben, uh, onze relatie met Amerika is. Eigenlijk een relatie van heel dichtbij. Wij Nederlands denken dat ze Amerika begrijpen. En toen ik naar Amerika ging, dacht ik dat ook. En, uh, en, en wij, wij kijken er vaak ook een beetje op neer, want daar heb je ze met, uh, met die, die geacteerde begroetingen, how are you today en uh, Have, Have a nice Great day. day, al die ja. En dat zijn uh, weliswaar correcte, maar onvoorstelbaar uh, uh, oppervlakkige waarnemingen. Wat er echt aan de hand is in Amerika, daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan, dat kan je overal terugvinden. Mm. Amerikanen acteren het leven omdat ze elkaar volstrekt niet vertrouwen. Dat is niet, dat is een fundament van die maatschappij. Dus het is keeping up appearance, eigenlijk. Ja, het gaat veel verder. Het is echt, ik heb er een aantal jaren over gedaan. Ik ben een vrij argwaanig figuur en ik had het idee dat ik omdat ik ook door mijn journalistieke achtergrond als onderzoeksjournalist redelijk goed de werkelijkheid van fictie en van presentatie kon onderscheiden. En ik ben er zelf ook jarenlang ingetrapt. Je was echt... gewoon te naïef eigenlijk voor Amerika? In het begin, absoluut, ja. ja. ja ik, want je, je ziet dus heel veel, of je neemt dingen waar. Um, en, daar, en er zijn echt legio voorbeelden van. Een heel bekend voorbeeld is dit... Uh, je had laatst die Republikeinse kandide, presidentskandidaat die zei over Nederland en euthanasie. Dat ja. in Nederland. Bejaarden eigenlijk ja. of oudere mensen eigenlijk al onvrijwillig of vrijwillig, ja. uh, geloof ik, euthanaseerd hebben. Ja. Wat er dan gebeurt is een logische, op zichzelf logische reactie van Nederlandse media. Die gaan dat melden en vervolgens beschrijven dat dat natuurlijk onzin is. En die brengen dat in de, in de onbes, ongeschreven veronderstelling dat. Amerikanen dat serieus zouden nemen. Mm. Maar Amerikanen zijn zo goed in het acteren van het leven zelf... dat zij geen autoriteit geloven, omdat ze ervan overtuigd zijn... dat die het leven ook acteren, met andere woorden. De kans is echt bijzonder klein... dat in het gehoor van die Republikeinse presidentskandidaten... Eh, eh, erg veel mensen hebben gezeten die die woorden serieus hebben genomen. En als jij... Uh, dit soort woorden letterlijk neemt. Je hebt het, ook, je hebt het verschijnsel ook met, met dominees... die, van de, die in zo'n supermarktkerk ja. de meest vreselijke dingen... over homoseksualiteit of uh, vrouwen, uh, allerlei dat soort onderwerpen uitspreken. Die, die kun je ook letterlijk nemen. Maar wat ik, wat ik ermee probeer te zeggen is... Uh, als je ze letterlijk neemt... begrijp je eigenlijk niet wat er in het land gaande is. Maar ik deed dat de eerste jaren ook. Amerikanen die dat zien... Die geloven er eigenlijk een bal van. En het, het, het interesseert ze ook eigenlijk nauwelijks. Jij beschrijft in je boek eigenlijk de industrie van wantrouwen. Je zegt, uh, Amerikanen hebben meer uh, vertrouwen in dat is onderzocht in Paris Hilton ja. dan in het congres. Ja. Ja. Ja ja. En ja, ja, ja. ja mm -hmm. ja Dit is overigens een die van mijn opvolgers Guus Valk. Die schreef dat een keer in een stuk. dat vond ik echt heel grappig. Het is nog grappiger overigens, want ze hebben meer vertrouwen in Paris Hilton... en het communisme dan in het congres. Ja. Uh, dus dus, dus maar inderdaad, kijk, voor politici hebben ze een totaal wantrouwen. Maar het gaat breder. Hè. Ze hebben ook wantrouwen voor hoogleraren, voor medisch specialisten... voor hoofddirecteuren. Eigenlijk voor alles wat iets van maatschappelijke institutie vertegenwoordigt. Vertrouwen ze niet. Nee. Maar... Uh... Dat wantrouwen wordt onder andere gevoed door het feit... dat heel veel van die mensen op die posities... maar eigenlijk op alle posities in de samenleving... Ook wel de zaak behoorlijk flessen. Je hebt een paar hele goede voorbeelden daarvan in, uh, in je boek. En één daarvan is Geraldine Bluebird. Mm -hmm. Kun je in een paar streken dat verhaal van deze dame uh, nog eens voor ons neerzetten? Ja, Toen ik in Amerika kwam, beging uh, uh, ook ik uh, een stuk schrijven over de armoede in Amerika. Dat is een erg voor de hand liggend uh, correspondent onderwerp. En dat moet je ook doen, omdat het een van de meest zichtbare en ook meest schokkende verschillen is tussen onze en hun maatschappij. Onze verzorgingstaat. Ja. En, en dus ga je dat haas schrijven. En in, in die tijd uh, dat ik begon, had je één symbool van de armoede... waar vele buitenlandse consumenten naartoe gingen. En dat was Geraldine Bluebird. En die leefde in een, in een van de armoedigste uh, Indianen... Uh, uh, gebieden van Amerika in, in South Dakota. En die gaf het ene interview naar het andere: als, als weldoener. De, als weldoener, als zeer armoedig, 28 kinderen uh, in een één kamer woning. Geadopteerd, hè? Geadopteerde kinderen. Uh, uh, ze was Bill Clinton, toen hij nog president was, was bij haar geweest en had haar aangewezen als symbool van de armoeder. Ehm. Um, en terwijl ik daar was, uh, gebeurde dat zij werd opgepakt als uh, uh, cocaïnehandelaar, sterker nog als een maffialeider. Zij, uh, zij gebruikte die 28 kinderen op een tamelijke. Als drugsrunners eigenlijk. Ja, ja. ja. En ja. En ja. zo zie je, en want, want dit is schering en inslag, mm -hmm. hè, beschrijf je ja. in dit boek, hoe heel veel zogenaamde goede doelen, mm -hmm. daar zit dan uiteindelijk toch weer een politicus achter mm -hmm. of een bedrijf, mm -hmm. uh, die, die voornamelijk zijn eigen voordeel aan het, aan het organiseren ja. is. Ja. Uh, goede doelen zijn ook eigenlijk bedoeld als bron van inkomsten voor degene die ja. het goede doel uh, bedacht heeft ja. in ja. plaats van... Uh, ja. En dat heeft gemaakt dat de Amerikaan wantrouwend is. is, nou ja, dat, dat, de dat, is dat is een aspect ervan. Ik, ik, ik, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste aspect dit is. Dat als je, als je in Amerika eh, in deze wantrouwende cultuur overeind wil blijven en jezelf wilt onderscheiden, dan moet je aan extreme zelfpromotie doen. Dan moet je zelf, zeker in de moderne mediacultuur, met, met controverse op de kaart zetten. Je moet iets doen wat niemand anders doet. En, en dat realiseren alle Amerikanen zich. Deze mevrouw Bluebird die deed dat op haar manier. Maar dat, je kunt dat, dat, doen, dat doen echt heel veel mensen. Wat als om... voorbeeld noem je, en daar komt nu ook een vraag over mm. binnen... van een luisteraar, Johan Zwaan, die schrijft ons toch nog even... over campagnevoeren in Amerika. Is Obama een uitzondering op de regel dat Amerikaanse politici... altijd alleen maar polariseren? Die vraag mag je zo beantwoorden. Ja. Maar Obama is bijvoorbeeld... Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van iemand die, die toch ook een deel van zijn leven, of misschien zelfs wel zijn hele leven, ja. zijn hele imago acteert. Ja, ja, nou, Obama is, ik heb in het boek een interview voor met David Remnick, de hoofdstructuur van de New Yorker, en die heeft een, een schitterende biografie van, van Obama geschreven. En, die, en ik heb hem geïnterviewd en uh, die man had eerder een, een biografie van Mohammed Ali geschreven. En we hebben gepraat over die, over gesproken over die twee biografieën. En hij legt daarin feilloos uit dat ook Obama een creatie van zichzelf is. Echt een totale creatie. En dat, Obama heeft het niet met een... Met een met, die heeft het met een boek gedaan. He, dat, dat bekende boek over zijn Keniaanse vader en moeder uit Kansas... Ja, waarin en, hij zijn vader uit Kenia een enorme grote uh, uh, rol geeft... Ja. en zijn moeder uit Kansas een klein beetje... Ja, die duwt uh, een beetje weg en dat is eigenlijk heel logisch. Het komt gewoon heel goed uit. Nou ja, het komt heel goed uit. Kijk, het, het, het beeld komt hem schitterend uit, want dat is... Oké, okay, Kenia, dat kun je aan hem zien. En Kansas, dat heeft hij nodig om te laten zien... Ja, luister, eens, ik heb ook een geschiedenis in het, hard, in het conservatieve hardland. Want als je ergens het conservatieve hardland hebt, dan heb je het in Kansas. En dat is een, een totaal gefabriceerd beeld. Want die vrouw heeft nagenoeg niet in Kansas gewoond. En was ook volstrekt niet representatief voor het conservatieve Kansas. Dat was een... Ze was vrij een, liberaal en een, modern, hè? Ja, atheïst zelfs. Dus voor en, en Amerikanen kan ik je verzekeren... die hebben een groter wantrouwen voor atheïsten dan voor moslims. Ik bedoel, dat is het ergste wat je daar kunt, doen, kunt zijn. Dus... Uh, nou, dat is typisch een voorbeeld van een, een, een gefabriceerd beeld. Maar dat doen nu eens allemaal. En ja. ze, ze realiseren zich allemaal dat ze het doen. Als we dan even naar die vraag terug gaan. Uh, geldt voor hem, is, is hij een uitzondering op de regel... dat Amerikaanse politici altijd alleen maar polariseren? Nou, kijk, ik, ik, hij heeft in 2008 campagne gevoerd, zoals iedereen weet... We are one nation, ja. tegen polarisatie. En ik, ik geloof, dat wil ik graag toegeven, ook in die tijd... dat hij, echt, dat hij daar serieus al wat, wat aan kon doen. En de praktijk is dat het dat hij dat volstrekt niet kon. En dat hij dat ook eigenlijk vrij vlot heeft opgegeven en uh, dat hij inmiddels zelf ook volkomen uh, profiteert van dat klimaat. Dus hij is even polariserend als, en populistisch als zijn opponenten... Uh, ja. omdat dat de meest profijtelijke politieke strategie is. Jij hebt zes jaar daar rondgelopen als correspondent... hele land afgereisd, grote stukken geschreven. Je beschrijft je rol in, je, in dit boek, je eigen boek, als die van een mug. Ja. Dat is ja. een heel bescheiden rol. Ja, nou kijk, dat, ik beschrijf dat in het kader van... Uh, is het een steekvlieg uh, of is het ook nog <laughs> gewoon een beetje zo'n... zo'n gewoon nou, mugje kijk, wat, wat langszoomt? Er zijn een paar dingen. Dagbladen in Amerika, die worden echt... In Nederland neemt het belang van dagbladen ook af. Het is, het is niet leuk om te onderkennen, maar het is wel een feit. En uh, in Amerika is dat, gaat dat nog veel verder. En daar, worden, daar wordt uh, door dagbladen schitterend journalistiek bedreven... maar die... Word, daar, daar wordt steeds minder van bekend onder de bevolking. Dat speelt. En, en dus heb ik gemerkt dat je als dagblad correspondent, zeker in bepaalde gebieden van Amerika... als je in Californië bent en je, legt, je uit, dat legt mensen uit dat je voor een krant werkt... dan heb je steeds meer mensen die je aankijken en, denk, en, en de indruk wekken. Wat wekker, was dat ook alweer? Wat, wat <laughs> zal dat kunnen zijn? Dus dat, dat speelt. Televisie is dominant. Televisie is dominant internet, en Californië is, is eigenlijk alles internet. Ja. Dus daar, is, daar neemt internet de rol over, alles die, die rol over. Maar dus dat geeft al een beetje aan waarom je een mug bent, maar ja. eigenlijk ook omdat je uit Nederland komt. En omdat ja. Nederland er ja. totaal niet toe doet in Amerika. Nee. Nee, Nederland is, uh, ik, ik, vind zelf ik vond het ook een beetje schokkend. Want ik dacht zelf ja? dat we nog wel op de ja? een of andere manier iets te betekenen hadden daar. Ik vind het, het mooiste, mooiste anekdote op dat gebied. Ik zeg dat. Uh, dat uh, ik, in het boek komt een man voor. die heeft uh, de geschiedenis van de belangrijkste inlichtingdienst van Amerika uh, mm. beschreven. En die vertelt dan dat Nederland. Uh, jarenlang. de Nederlandse autoriteiten zijn jarenlang. 50 jaar geloof ik uit mijn hoofd. afgeluisterd door de Amerikaanse. En dat is onderdeel van hun beleid. Dat doen ze met alle landen. Dus de Nederlandse premier wordt sowieso afgeluisterd door de Amerikaanse autoriteiten. Dat is zijn stelling. En die kan niet onderbouwen. Want die man heeft zelf twintig jaar of zoiets in die inlichtingendienst in gewerkt. En die legt dan... Uh, en die schrijft dat. Die heeft dat in zijn boek, in zijn manuscript. Had hij dat opgenomen? En toen was het te dik en toen moest hij het inkorten. En toen zei zijn uh, redacteur bij, die, uh, bij de uitgever: Zij luistert moet dat er nou in? Dat, wie interesseert nou Nederland en afluisteren? Dus, en, en zodoende heeft hij me laten verteld... is dat treffende hoofdstuk over deze voor Nederland schokkende feiten... nooit gepubliceerd. Jij beschrijft een, een gepolariseerde samenleving, Amerika. Uh, jij legt een link met Nederland. Geert Wilders is daar in de leer geweest. Die heeft goed, goed gekeken hoe het moest, uh, schrijf je. Denk jij nou ook dat wij in Nederland naar zo'n samenleving toe gaan zoals die er in Amerika uitziet? Ik, ik vind de kans, ik zeg, heel groot. Uh, en met name de, de, de, de, de, de politieke en de media-elites in Nederland... die zijn heel ontvankelijk voor, voor, uh, om, om dezelfde trends uh, uit Amerika te komen. En wat voor ja. dingen bedoel je dan? Waar zie je dat in? Nou, kijk, uh, Wilders is het beste voorbeeld. Hij die creëert controversie die, die verspreidt wantrouwen... voor Polen, voor, voor moslims, voor... Mensen met een prius voor je kunt ze gek niet bedenken. Mm -hmm. uh, Ook voor intellectuele voor kunstenaars. Intellectuele, voor intellectuele, voor hoogleraar, voor kunstenaars. Uh, uh, dus, en en dat, is een, dat blijkt een succesvolle politieke strategie. Maar vergeet niet, ook uh, links heeft een hele uh, belangrijke populistische stroming... in Nederland de SP. Die, uh, Jan Marijn is twintig 20 jaar geleden in de Tweede Kamer al even dimmen. En dat was natuurlijk globaal hetzelfde als was uh, normaal man. Dat, dus die tendens zit er aan weerskanten in. En wat je in Nederland hebt in de politiek... zijn middenpartijen die eigenlijk hun oriëntatie kwijt zijn. En die zich steeds meer gaan richten op die... Op die ofwel aan de ene kant die SP en aan de andere kant die PVV bijvoorbeeld. Nou, die meeleunen. Ze durven ze niet te bestrijden. Dat is eigenlijk wat je ziet. Ze, ze... Terwijl ze, als ik jou goed begrijp, qua techniek... Ze juist niks anders moesten doen dan, dan ze wel te bestrijden. Nou, ze, kijk, ze zouden om te beginnen kunnen zeggen... Nederland is geen rotzooi, dus waarom zouden we aan een ander systeem beginnen? Maar omdat zij de, de, de groei van die twee stromingen... links rechts populisme niet bestrijden, niet effectief bestrijden... Eh, creëren ze een voorland waarin zij eigenlijk mee moeten gaan, dien, gaan doen in het door... Uh, links- en rechtspopulistische stromingen, gedomineerde ja. politiek klimaat. Ja. Iets waar ze eigenlijk niet van houden. M misschien een stijl van politiek bedrijven waar ze niet van houden. Uh, in de jaren negentig was het bon ton om gewoon. Uh, de grootste schreeuw is dood te zwijgen. Ja, ja. Nee, en dat maar... werkte toen eigenlijk ja. best wel. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat het internet heeft gecreëerd dat je dat niet meer kunt, je kan niet meer doodzwijgen. Nou ja, dat... Dus uh, zeg maar een cordon sanitair uh, rondom. Ex Extreme ja. opvattingen. Dat ja. is ondenkbaar. Ja. Maar het is ook zo, in, ik, ik citeer een boek, uh, een, een historicus die ik erg bewonder, die heet Rick Peulsteen. En die heeft het dan, gaat dan over de Amerikaanse situatie, en daar gebeurt hetzelfde. Daar heb je ook de schreeuwers zijn aan de macht, omdat, omdat die controverse creëren. En in deze cultuur is dat mee mm. maar aantrekkelijk. Uh, of krijg je de aandacht mee, en die zegt: Kijk, eigenlijk zouden maatschappelijke elites moediger moeten zijn in het het tegenspreken van de, en het weerspreken van de schreeuwers. En wat je in ieder geval in de politiek, maar eigenlijk ook in de media steeds meer ziet... is dat dat niet gebeurt. Eigenlijk wordt schreeuwen beloond. Media belonen ook controverse en, en, en mensen met een grote mond... die niet noodzakelijkwijs iets zeggen dat het juist is... maar dat zo uitzonderlijk is omdat het uh, in zijn absurditeit... dat het om die reden aandacht krijgt. Ja. We hebben het over popularisering, we hebben het over polarisatie... we hebben het over populisme... Laten we het dan ook hebben in dat verband over NSC Handelsblad. Ik ga zo. Uh, Er wordt nogal vaak gezegd de laatste tijd... dat ook dat blad, die krant, te leiden heeft... onder in ieder geval popularisering... en soms ook polarisatie en populisme. Uh, kijk, dat het, uh, we hebben een nieuwe hoofdstuk dat die het populariseert. Uh, uh, daar kun je niet omheen, want die heeft een, een, een, een, een aantal nieuwe uh, onderwerpen... Op de journalistieke agenda van de krant gezet, die wij niet of in veel mindere mate coverden. Dus je hebt een zaterdag bijlage dat gaat over lifestyle, lifestyle, modern leven. Uh, je ja, al... spreekt dat woord zo uit dat ik gewoon merk dat het niet een, <lacht> ik een, een, een dagelijks gebruik is. Nee, ik, kijk, maar ik, ben er heel, ik ben er ook genuanceerd over in die zin dat ik, ik vind het op zichzelf heel goed verdedigbaar dat je dat doet. Want uh, ik lees dat niet, dat is waar. Ik ben wat dat betreft uh, niet van de doelgroep. Maar ik, ik begrijp wel dat als je, dat je goede journalistiek kunt bedrijven over onderwerpen die... 10 of 20 jaar geleden niet in NC Handelsbad aan de orde kwamen. Ik ben in de, van in de Amerikaanse journalistiek, om dat uit te leggen... heel erg van thuis geraakt dat je eigenlijk elk onderwerp... ook gossip bijvoorbeeld, mm. goed kunt coveren... als je er goede journalistiek over blijft. En wat het probleem met die onderwerpen in Nederland... in de Nederlandse journalistiek heel vaak is... is dat, omdat het wordt gezien als lichte onderwerpen... ze ook journalistiek slecht of minder worden, worden behandeld. En dat is de grote fout die gemaakt wordt. Maar nou is het altijd zo geweest dat NRC Handelsblad... NRC was, dat stond voor... In eerste instantie ooit stond het voor een deftige meneer. Daar zijn we wel heel erg bij weg nu. Maar het stond ook wel voor feitelijk... En een klein beetje op afstand. Ja, ja. Uh, en nu voel je toch dat het persoonlijke er steeds meer doorkomt. Dat moet jou ja. toch ook opgevallen zijn als chef. Als, als, als nou, kijk, als, kijk het, het persoonlijke is... Um... Politiek geworden, ga je nu zo zeggen. Nee, <laughs> kijk, ik, ik, weet je, um, journalistiek vernieuwt zich ook. Daar moet je ook zien. Kijk, uh, uh, er is niet a priori iets op tegen als... Als, als journalisten soms een, een persoonlijk stuk schrijven... je moet er terughoudend zijn, als jij voor in de krant staat... met nieuws, met, met nieuwe feiten, met uh, politieke analyse... Met, met, uh, mm. dan moet je niet persoonlijk schrijven, dan moet je feitelijk schrijven. En dat, wordt, dat gebeurt in de krant. Maar bijvoorbeeld, nou, laat ik dan gewoon het mm. meest in het oog springen... De voorbeeld van de afgelopen tijd nemen. Dat was natuurlijk die kwestie rond Johan Frieso, Jannetje Koelewijn... die in dat ziekenhuis was met haar man uh, Tullekens... Hoe kijk jij daar tegenaan? Want dat was een heel persoonlijk verslag. Ja. Nou, ik zou je zeggen dit. Ik las dat stuk destijds in de krant. En ik, uh, ik, had, ik, had, ik wist werkelijk niet wat er was gebeurd die avond voordat dat in de, uh, uh, verscheen. Hmm. Ik las het stuk en ik zag er geen kwaad in. Want ik begreep eigenlijk gelijk wat er was gebeurd. Er was namelijk iemand die had in onder uitzonderlijke omstandigheden, namelijk uh, de bron van haar echtgenoot. Uh, dat uh, ...informatie, informatie ja. opgedaan... Mm -hmm. ...die normaal gewij normale wijze niet bekend wordt. Dus wat zij als probleem had... ...dat zag ik meteen aan het stuk... ...en daar nam ik er persoonlijk geen aanstoot aan... Uh, uh, ...wat daar gebeurd was... ...was iemand die, die had... Uh, ...die moest uitleggen waarom ze dit wist. Dus zij had... Hè, ...in een journalistieke techniek... ...had zij een SEC nieuwsbericht kunnen maken... ...en kunnen zeggen... ...het staat er zo en zo voor... ...al dus die en die... Hmm. He, maar dan had, ze, dan had dat stuk ook heel veel vragen opgeroepen. Want dan was de vraag, is, ja, maar hoe weet je dat dan? Dus wat zei dat... Maar, maar kijk, ik, je kunt er niet omheen. Mensen hebben dat verkeerd geïnterpreteerd. Had jij het zo opgeschreven? Dat die, die, de, kijk, ik ben, ik ben wat dat betreft als, als ik-figuur veel terughoudender. Ik, ik doe het dus soms in een rubriek. Komt, er komen heel weinig ik-figuur voor in jouw ja. stukken. Nou, ik heb een rubriek op zaterdag sinds kort. En daar doe ik dat wel eens. En dat, maar dat is... Ik probeer het zo functioneel mogelijk te houden. En de ik... ombudsman van, van NSC hmm. die heeft deze hele kwestie bekeken. Want er ja. zijn natuurlijk heel veel reacties op geweest. Hmm. En niet alleen in de media, ook heel hmm. veel uh, lezers hebben gereageerd. En die zegt, ik vond de vorm niet transparant... maar juist verwarrend van Jannetje Koelewijn. Hmm. Medische feiten, reportage, persoonlijke noten, alles in één stuk. Niet eh, sensationeel, maar wel een avontuur in de ik-vorm. Met de auteur en haar man als personages... waaruit de lezer het nieuws moest destilleren en wegen... De de kop, hoe zal het brein van Prins Frizo zich houden, hielp niet echt. Daar gaat het dan toch om? Dan heeft NRC op dat moment zijn distanties verloren... en doet eigenlijk mee aan die trend van alles persoonlijk maken wat nieuws ja. is. Gaat ja, niet niet over licht of ja, zwaar? Het gaat over persoonlijk, ja, toch? Kijk, ik accepteer volledig dat, dat het die interpretatie heeft gekregen. Maar nog eens, ik denk eigenlijk dat die... Ik, ik, en, uh, dat is mijn interpretatie van wat zij mogelijk bedoeld heeft... want in alle redelijkheid weet ik dat niet... Ik, ik, maar ik ga ervan uit dat zij heeft gedacht. Ik, moet, ik ben hier in een uitzonderlijke situatie terecht gekomen en ik moet uitleggen wat er is gebeurd. En dat, haar, dat dus niet haar motief was: ik schrijf een persoonlijk stuk. Nee, haar motief was: ik moet uitleggen waarom, waarom ik, ik met dit deze weet. informatie kom. En volgens mij is dat legitiem. Kijk, iets anders is dan. Kijk, achteraf kun je, is het ook makkelijk. Maar wat ik geloof zelf. Nou, ik, ik, weet, ik ben niet in een omstandigheden geweest. Dus ik kan nu wel even gaan vertellen wat ik geloof ik zelfs zou hebben gedaan. Maar dat is eigenlijk ook laf. Ja, ik, wat ik geloof is. De achteraf gezien, was het natuurlijk beter geweest als er gewoon een klassiek arderwets nieuwsbericht had gestaan en dat datzelfde stuk achterin of verderop in de krant had staan. Of een Dan had keer je het... was toegelicht. Maar nou, kijk, ik vind het dus eigenlijk... Het wordt nog helemaal uitgezocht, hè? Ja. Tom uh, Meens, oud-ombudsman van de Volkskrant, die gaat een heel rapport erover schrijven. Dat wordt ook gepubliceerd. Daar worden misschien consequenties aan verbonden. Is dat belangrijk genoeg voor jou... Betal... Begrijp ik eigenlijk dat jij vindt dat er geen consequenties aan verbonden hoeven te worden? Ah, nee, weet je, in reden. Kijk, nu, kijk, ik, euh, ik, ik weet om Degene niet wat hij doet, ik ben helemaal niet in dat onderzoek betrokken. Ik heb geen idee wat er uit zal komen, dus dat, dat kan ik niet. Dat ja, ik dat, dat. Ik ben ook gelukkig geen hoofdrecteur. en uh, of enig. Al, al, ik ben een schrijver, een politiek uh, verslaggever. Godzijdank, en dat dank maar hè. ben je eigenlijk blij dat je terug bent in Nederland en met name in Den Haag? Nou, uh, kijk, ik, ik vind het wel leuk. Kijk, ik, wat ik, ik, Blij ik, is niet het woord, geloof ik. Nou kijk, weet je, ik had, uh, dat is ook geen geheim, ik had voor mezelf een andere... Ik was onderzoeksjournalist geweest en ik, en ik kwam terug als nee, correspondent. Waar, ja. En ik wil eigenlijk terug opnieuw onderzoeksjournalist worden. En ik ben Haag, maar ik vind het nu heel erg leuk omdat de Nederlandse politiek toch wel heel aantrekkelijk is. Als, als dus je als... begint te groeien in je, in je nieuwe rol. Zo mag ik het Laten noemen. Laten het hopen. Ja. Jij moet even aan je tegel gaan werken. Want daar eindigen we deze uitzending altijd mee. De tegel. Dan kan ik vertellen dat twee dingen. Zometeen komt hierna met Margreet Rijntjes. Uh, dat gaat over op de Max-Thema-dag. Ouderen in de knel. Twee ouderen met financiële problemen. En minister Henkamp van Sociale Zaken die daarop reageert. Dat komt zometeen na acht uur. Ik zit in gespannen afwachting van het, de uitspraak die op de tegel komt. van... Tom-Jan Meus, uh, uh, chef uh, Den Haag, weet je niet wat je moet schrijven? Ik weet niet wat het bedoeling, bedoeling is. Ik weet oh, je, je bent heel lang weg geweest. Ja. Nou ja, we bestaan al tien jaar, hoor. Ja. Uh, motto, ja. lijfspreuk. Van mijzelf. Van jezelf. Um. Van het Concert des Levens heeft oh, okay. niemand een programma. Weet uh, je wel, iets in die geest. Het uh, mag ook iets Amerikaans zijn. Je hebt nog 22 uh, seconden hiervoor. Ik vertel ondertussen dan even dat de grote Amerika-show... zo heet het boek waar we het over hadden... verschenen bij uitgeverij De Nieuw-Amsterdam. Zeer lezenswaardig, wil ik nog even zeggen. Mooie verhalen staan erin. En ook alles over het populisme. Gaat het nog lukken? Ik ben overvallen door de opdracht, dus ik uh, pas... Dat kan ook eens een keer gebeuren. Dankjewel voor je tijd. Dank wanneer Mee is. Dit was aflevering 2346. Ja, wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan Radio 1 nee. in Stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vraak is de drijvende kracht in schuldeisers met Tamar van den Dop. Het opvallende modeduo Let De Garçon en Maartje van Wegen over de Matthäus Passion. U ziet het allemaal in kunst tv zondag op Nederland 2, iets na 6 uur. Interessante gasten. Mijn vader die ooit tegen mij zei dat een museum een beter ontmoetingsplek was dan een café. Prikkelende vragen. Waarom is het zo belangrijk dat jullie naar de mensen toekomen? Het laatste cultuurnieuws. Het gaat erom dat deze schrijver scheid heeft aan alles wat iedereen wil. Recensies. Ja, heel erg goed. Zeer vermakelijk. Ja, leuk. Vooral voor jong en oud. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Je moet wel goed blijven opletten, dat is wel verrassend. Live vanuit Carré. Elke zaterdag tussen half drie en half vijf.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 Zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl cinema, cinema. cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film... La Disparition de Julia op TV5Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5Monde.com is Dit is Radio 1.